Joris Tubenitski met het NOS-journaal. De nationale politie heeft het roer om. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van de NOS. De korpsleiding erkent daarin dat de problemen groot zijn. Om de nationale politie slagvaardiger te maken... krijgen burgemeesters weer meer te zeggen over de politie. Verder blijkt dat de nationale politie er door bezuinigingen... en reorganisaties heel slecht voor staat. De korpsleiding erkent dat er nu te veel tegelijk moet gebeuren. Het kabinet steekt 135 miljoen euro in de ontwikkeling van supercomputers. Deze quantumcomputers hebben een enorme rekenkracht. Ze kunnen onder meer werken aan het maken van nieuwe medicijnen en een betere beveiliging van internetverkeer. Het Delftse instituut QTech gaat de 135 miljoen investeren in laboratoria en het aantrekken van talentvolle wetenschappers. Vervoerbedrijf Arriva gaat zeer waarschijnlijk het openbaar vervoer in Limburg verzorgen, meldt omroep L1. De aanbesteding voor het OV in Limburg was gewonnen door NS-dochter Abellio, maar later bleek dat het bedrijf had gefraudeerd. Volgens de omroep heeft de provincie nu besloten dat Arriva de komende jaren het busvervoer en vier regionale spoorlijnen in Limburg in handen krijgt. In Nigeria zijn bij een ongeluk met een tankauto meer dan 60 doden gevallen. De chauffeur reed van een heuvel, verloor de macht over het stuur... en verongelukte bij een druk busstation. Het ongeluk veroorzaakte explosies en een grote brand. Er liggen nog tientallen mensen in het ziekenhuis. De verdachte van een reeks verkrachtingen in Utrecht... wil niet naar het Pieterbaancentrum voor onderzoek... dat zei zijn advocaat tijdens een regiezitting. In het Pieterbaancentrum wordt gekeken naar de geestelijke toestand van de verdachte... De man heeft tijdens de rechtszaak nog niets gezegd. Het weer, het blijft vrijwel overal droog. Morgen in het zuidoosten af en toe zon. In het westen en noorden regen. Met aan zee een harde tot stormachtige wind. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt nog wel mee met de drukte in de Randstad. Wel, het is eigenlijk een normale avondspits. Op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Muiden, 4 kilometer file. Op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht, 5. Op de A15 Rotterdam Gorkum bij Papendrecht, 2 kilometer. A27 Utrecht Breda tussen Hagestein en Lexmond, 6. En op de N44 Wassenaar Den Haag bij Wassenaar, 2 kilometer. Tot zover de verkeersin...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 nde que no vas a volver.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 Ça fait mon amour, moi de Marcel, tu es très belle. En, en, en, en. Je suis Oh. Je parle un petit peu français. me. Even need the loss with dat de gens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 Slowly, slowly watch it burn Else. Some ladies out there, nobody that seems to care, and no beauty queens out. There. Good life. free. Venise Vous me voyez Maille oreiller La voix soumise En gondolier T'accueillant Pour une cerise Pour abaiser Elle voulait Qu'on l'appelle Venise Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée Quelle drôle d'idée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 Les yeux trempés, les rats brisés, les chiennes soumises en marchepieds. Me penchant comme la tour de pise, pour un Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée! Quelle drôle d'idée! Quelle drôle d'idée!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 24 jaar. Strike stuck in her elevator. She take me to the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 Set you hallelujah. Ooh. Girl, set you hallelujah. Ooh. Cause uptown sound punk don't give it to you. Ooh.